boxen van onder andere Iris nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij bol. Goedemiddag, het Q Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Mart Goedemiddag. Allerlei bommeldingen bij scholen, zeker zes scholen in Groningen en Drenthe, hebben er volgens regionale media last van. En één school in Groningen heeft het gebouw ook korte tijd ontruimd na een anoniem telefoontje. Volgens de politie gaat het om valse meldingen en wordt onderzocht wie erachter zit. De man uit Schiedam, die maandag overleed na een mishandeling, had inderdaad ruzie over het gooien van sneeuwballen, zoals al werd verwacht, zegt de politie tegen regiozender Rijmond. Verdachten zijn nog niet in beeld.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 Dus kan dat werk twee maanden naar Japan? De laatste keer dat het schilderij op verre trip ging, was 12 jaar geleden. Het weer van Weerplaza, bewolking. Soms zon en door sneeuwresten kan het glad zijn. 1 tot 4 graden en vanaf vannacht, dus veel sneeuw in het noorden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee files zijn eigenlijk al best wel kort hoor. De A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland 2 kilometer vertraging 3 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer vertraging 7 minuten.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 ultimate feeling You got me lifted Feeling so gifted Sugar, how you get so fly How it gets so far, but you get me tonight. Lunchtime, Robin Schultz en Francesco Yates met Sugar. Menno presenteert. Menno, Menno Watan. Ja, de lunchmix was even ter ontspanning, niet nieuwe energie. Dus ik hoop dat je ontspannen bent, dat je nieuwe energie hebt. Want nu moet je je hersens. Ja, moet Mag je je hersens aan het werk zetten? We doen Menno Watan. Ik geef je vier hints. Ik zoek iets. Alleen, wat zoek ik? Het is wel iets uh, waar je vandaag een artikeltje over gelezen kunt hebben. Of iets wat je in het nieuws kunt hebben gehoord. Uh, stuur je antwoord in de Q-app. En uh, maak kans op een q prijspakket en mijn koffiecup. Hint 1 is. 3, 2, 1. Dat was hint 1. Uh, hint 2. Nee, niet die gele pakken. Dat is hint 2. Niet die gele pakken. Hint 3. Wat een effect. Wat een effect. En de vierde en laatste hint is. Au. Wat zoek ik? Stuur antwoord in de cute music app. We will find impossible to tame. Like oil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 Special, Afraid of the Dark. Wist je het, uh, wist je het snel, Mike, wat, het, wat ik zoek? Nou, eigenlijk bij de aanwijzing die je gaf over wat een effect. Huh? Toen... Menno presenteert Menno, wat dan? Bij de aanwijzing die ik gaf over wat een effect. Ik gaf net vier aanwijzingen. Ik zoek iets, alleen uh, wat zoek ik? Ik zoek geen banaan. Ik kwam nou binnen in de Q-app. Uh, ik zie ja. startpistool, spaanse peper, muizenval, confettipopper, vuurwerk, bolen. Uh, maar Mike, wat denk jij dat ik zoek? Ik denk dat jij een sneeuwbal zoekt. Een sneeuwbal. Oké, okay, nou, en hint 1 was uh, 3, 2, 1. Nou oh ja, sneeuwbalgevecht. Man. <laughs> uh, hint 2 was uh, niet die gele pakken. Nou ja, die lijkt me niet zo lekker smaken. <laughs> uh, hint 3. Wat een effect. De hint waarvan je dacht van, oh, dat moet een sneeuwbal zijn. En waarom dacht je dat? Ja, een sneeuwbal effect, he, de uitdrukking. Ja, en uh, hint 4 was auw. Maar ja, als je een flinke sneeuwbal tegen je hoofd krijgt, kan dat ja, zeer doen. Zeker of... zo'n ijsbal. Ja, precies. Wat er vroeger gebeurde: we te lang kneden en dan werd er zo'n ijsbal ja? en dan zo'n paf. Het... Ja. Nou, uh, ik doe mijn handjes op elkaar, maar dat klopt inderdaad, uh, Mike. Ik zoek inderdaad een sneeuwbal. Uh, nice. <laughs> dus je krijgt het q prijsbekend en mijn koffiecup. Lekker. En hou je van sneeuwballengevecht? Eh. Uh, Vroeger wel, maar ik ben ondertussen 55, dus ja. dat is uh, niet helemaal meer uh, nee, mijn Nee, dat zijn dingen die je toch minder leuk gaat vinden op de een of andere manier, hè? Ja, klopt. klopt. Maar mochten de mensen luisteren en denken van... Nou, ik heb hier heel erg zin in. Vanavond om half zeven dan organiseert de burgemeester van Dalfsen... Michael Sijbom, die, uh, uh, die organiseert een sneeuwballengevecht. En dat heeft hij afgelopen dinsdag ook al gedaan. Maar toen keerden zich heel veel mensen tegen de burgemeester. <lacht> en, ja. en nu gaat hij dus nog een gevecht houden. Want hij heeft de smaak te pakken. Nou, dat is een goed idee. Ja, maar ik heb gehoord dat jij er niet bij bent, Mike. <laughs> uh, nee, nee, op de fiets naar Dalfsen vanuit Zwolle vind ik iets te ver. Ja, is ook heel ver weg, Mike. Nou, uh, fijne Daar dag doen. in ieder geval. Dank je voor het meedoen. Dank je wel, Yo, Dank je wel. Hoi. Oh, hoi. Tijd voor de alarmschijf van deze week. Lekker nummer van Thomas Gray. De Q-Music alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Q-Music. Q The end of the the end of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 Hier en daar vallen nog wat regen of sneeuwbuitjes. Verder is het droog bij een graad of drie. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen snelheidscontroles, twee files, allebei niet heel lang. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer vertraging, 5 minuten. En de A29 is wel wat langer. Berg op zomer richting Rotterdam tussen Numansdorp en de Heine Noordtunnel, 4 kilometer vertraging is daar, 18 minuten. Ron Dezo, eerst Last Frequencies en Scott, Where Are You Now?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 Take goodbye never been better you've got to stay in my eyes I wish that I could tell you all the things that didn't tell you what we would do together But all that we can say All that we can say All it's tough to say I've never been better Never been better van Ronde Wim van Helde Menno Barveldt moet je even luisteren. Maar ze gaf gewoon als antwoord uit meteen 68. Ja. Dat is niet goed. Dan krijg je een rekenmachine. Ja, een beetje lullig voor Bianca. Ja, dat is wel maar jammer. Goed. beetje. Het Verbaalde woord. Aanstaande maandag mogen wij het woord beetje niet meer uitspreken vanaf aanstaande maandagochtend 7 uur. Ja, wat je net liet horen, was uh, dat waren mijn laatste seconden van het programma Exact gisteren. gisteren. Nee, nee, ik heb het niet doorgehad dat ik het heb gezegd. Nee, ik, heb, ik, heb, ik heb geteld gisteren bij jou hoe vaak je het verboden woord gezegd hebt tijdens je programma. Oh jee. Oh Nou, dit was dus de laatste keer die je gezegd hebt, maar hoeveel keer is dat hier nog voor? <laughs> Moet ik raden. Ja, raad maar. Ja. Ik, ik, ik heb eerder deze week op 15 gezeten. Dus ik, uh, en ik oh, dan valt ik, het mee. Ik zeg het vaker dan dat ik door heb. Ja? Um, je zegt dan valt het mee? Dan valt het mee. Als je al één keer 15 oh, nou, hebt, dan dat was zit minder ik nu, dan vijftien. Uh, Oké, okay, dan zit ik nu op 10. In totaal zet je inderdaad gisteren op 10.000 euro. Dat vind ik nog steeds heel voor de veel. Mens. hoor. vind ik veel. Ja, dat vind ik ook wel vaak. Maar het, is, het, het woord is zo snel gezegd. Het wordt echt een leuke week voor onze luisteraar volgende week. Het wordt volgende week een hele leuke week voor de luisteraar. We spelen het verboden woord vanaf dus aanstaande maandag 7 uur ochtends. Dan mogen wij, de DJs van Q-Music, uh, een week lang het woord beetje niet uitspreken. En doen we dat wel, dan kun je met een druk op de rode knop 500 euro verdienen. Die rode knop zie je no nu nog niet, maar maandagochtend wel. Ik denk dat we van vorige week helemaal geen muziek met hebben. Ja, maar, jij bent 500 euro, jij 500 euro. You get a car, you and you and you. Die Een Oprah Winfrey wordt het. Ik kans zit erin. <laughs> nou ja, uh, dat volgende week. Zo meteen eerst de brievenbus. Als je berichten hebt van frustraties tot felicitaties en alles ertussenin. Het is welkom. Typ je bericht in in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Marshmallow en Jelly Roll komen eraan. En dit zijn Tupac en Dr. Dre. Ja!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 Marshmallow en jelly roll met holy water Wim van Helden, daar de ie. 3, 2, 1. Men op Barrenveld, Brievenbus. bus, brieven bus, Men veld, uh, de eerste keus voor mijn ouders was Simon... maar mijn tante kwam gelukkig met de naam Max. Dat stuurt Simon. Nee, dat stuurt Max. Jacqueline zegt na pech te hebben gehad met mijn bus... nu met vervanging toch weer aan het werk. Tot zo, collega's van kiddo's in Vlissingen, stuurt Renske. Wouter, werk eens even door, alsjeblieft, zegt Thijs Ven... Uh, Arie, ik weet dat je luistert. Succes op de vrachtwagen vandaag. Groetjes van Rianne. Ik ben bij papa. Dus even kijken of die oude tegen zijn verlies kan met een spelletje. Zegt uh, heel wel Diener goudwaard. Uh, sneeuwballengevecht is afgelast wegens de ingezet dooi. Stuur Miranda. Oh, dat is misschien dat sneeuwballengevecht waar ik het vandaag over had. Heb. Vandaag nog een volle dag op kantoor, morgen een halfdagje thuiswerken... en dan anderhalve week vakantie op naar Oostenrijk, zegt Robin. Lieve Mandy, ik hou heel veel van je liefst van je mannetje, John. Quinten van de Elst en Ed van den Burg... zijn jullie wel op tijd voor de nieuwjaarsborrel, zegt Rob Wieldraaier. Rowan, van harte gefeliciteerd met je 19e verjaardag... Maak er een mooie dag van, sil. Uh, Brian, me love you, zegt Lilian. Tigo, Cookie mama houdt van je, stuurt van de Werk... met een foto bij van een schattig mannetje. Jongetje die lachend in de fotocamera kijkt... met Mickey Mouse handschoenen aan En, Mike en Peter Peters zegt, zoon thuis in verband met dichte school... en hij is jarig, gezellig, gefeliciteerd. Flip, flap, flop, hier is Jules met een sneeuwmop. Wat maak je als je valt in de sneeuw? Wat maak je als je valt in de sneeuw, Ja een uitglijder? <laughs> een sneeuwschuiver... <laughs> sure. Het <laughs> is nooit wat je denkt hè. Kelly Clark said, my life would suck without you. Yes, this means you're sorry. You're standing at my door. Yes, this means you take back all you said before. Like how much you want. Cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze. Deze. Bit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk zegt niet. Het is een CCO. Oh ja, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Ja. Test hem zelf.